Loop nu naar kast 208. Al gevonden? Kijk eens wat er boel spullen. Bij nummer 6 zie je wat ik aan de goden geef als offer. Dit doe ik omdat de goden mij hierdoor zullen beschermen en zullen ze mij een gelukkig leven geven. Thank you.